Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Limburg lijkt het water langzaam te zakken. Vannacht werden de dijken goed in de gaten gehouden, vooral in de buurt van Venray. Deze man heeft dan ook weinig kunnen slapen. Uh, met de bewoners hier uh, en, uh, uh, hebben wij rondjes gelopen hier om te kijken of de dijk het blijft houden. We gaan even meten, want er is ook goed nieuws. Ik meet uh, steeds vanaf de bovenkant dan was het ongeveer 22 centimeter hadden we over. Uh, die is nu al gezakt, ja, zeg maar 20, 25 centimeter. En ook op andere plekken in Noord-Limburg begint het water dus langzaam te zakken. Limburgers die gisteren zijn geëvacueerd horen later vandaag of ze weer veilig naar huis kunnen. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Eigelshoven bij Kerkrade is een dode gevallen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Eén appartementencomplex is volledig uitgebrand. En enkele aangrenzende appartementen hebben rook- en waterschade opgelopen. De brandtel gaat nu bekijken hoe de situatie in dit pand uh, precies is. Daarna zal er gekeken worden samen met andere experts uh, of en wanneer de mensen weer terug kunnen. In het appartementencomplex wonen vooral ouderen en kwetsbare mensen. En verschillende gemeenten in Zeeland waarschuwen voor aangespoelde jerrycans. Die kunnen gevaarlijk zijn omdat er waarschijnlijk een chemische stof in zit. De jerrycans zijn overboord gevallen tijdens het bevoorraden van een schip op zee en spoelen waarschijnlijk vandaag aan. In Tokio, waar volgende week de Olympische Spelen beginnen... hebben twee sporters corona. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. Gisteren werd ook al iemand uit de organisatie positief getest. Vanuit Japan is er veel kritiek op de spelen. Bewoners zijn bang voor een corona-uitbraak. Je krijgt het weer nog. Er zijn vanmiddag wat stapelwolken, maar vooral veel zon. En in het binnenland vanmiddag zomers warm. 25 tot 27 graden. Aan de kust is het iets koeler. 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van ZFM Jazz. We begonnen het tweede uur met de Gene Harris Superband. Gene Harris, een fantastische pianist, werkte niet alleen met zijn trio of kwartet... maar ging ook af en toe op tournee met een fantastisch samengestelde big band. En het nummer wat we net hoor, hoorden, Don't Get Around Much Anymore, werd opgenomen... Op uh, 18 oktober 1990 in Studio 301 in Sydney, Australië, een heerlijke, zwingende uh, beginner van het tweede uur. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook dit tweede uur samensteller en presentator van de jazznummers waar we naar gaan luisteren. En nu we toch in de big band moet zijn, heb ik als uh, tweede klaarstaan uh, Ella Fitzgerald. Een van de iconen... voor wat betreft uh, zang... in de jazz. En uh, een van mijn favoriete... opnamen, dat is een uh, drie-cd-box... uit 1972... opname... genaamd Jazz at the Santa Monica Civic. En daar... zingt Ella begeleid door... de band van Count Basie... Shiny Stockings.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 L.F.B. Gerald. Het Jazz at the Santa Monica Civic vanuit 1972. Ik vind dit altijd een heerlijk swingend nummer. Uh, praat over swing en je denkt ook aan, uh, vind ik... aan Art Blakey, wel swing, Bob. Uh, Art Blakey en de Jazz Messengers, iconisch ensemble. Uh, en binnen hun diverse uh, opname is er altijd één die er uitspreekt, vind ik, en dat is de LP Morning uit 1958. Op deze LP hoor je Lee Morgan op trompet, Benny Golson op tenor, Bobby Timmons op piano, Jimmy Merritt op bas... en de meester zelf, Art Blakey natuurlijk, op drums. We gaan luisteren van die LP naar een compositie van Benny Golson... Are You Real... En dat was onmiskenbaar Art Blakey en de Jazz Messengers van de LP Monin. Het nummer Are You Real? We gaan door met een trio en wel het trio van Bill Evans. Het is een nummer wat komt van de CD California Here I Come. Een opname uit augustus 1967. Het nummer is bekend geworden ooit door uh, Glenn Miller... Big Band in a sentimental mood, maar hier dus in de uitvoering van het Bill Evans Trio. Bill Evans wordt hier begeleid door Eddie Gomez op bas en Philly Joe Jones op drums. Mm -hmm. En dit was Bill Evans' trio met In A Sentimental Mood. Dan hebben we nu klaarstaan Billy May. Billy May, een uh, bandleider uit de jaren 50... was toen onvoorstelbaar populair. En op de big band muziek uh, van hem werd ook stevig gedanst. Uh, deze LP is een classic genaamd A Band Is Born... Uitgegeven op Capitol Records in 1952. We gaan luisteren naar Fat Man Boogie. Ja, en dan uh, gaan we luisteren naar Diane Kroll. Diane Kroll bracht uh, verleden jaar in 2020 een nieuwe cd uit... genaamd This Dream of You. Uh, het waren geen spliksplinternieuwe nummers. Het waren nummers die ze nog op opnametapes hadden staan... van de afgelopen jaren en die ze samen hebben gevoegd op deze nieuwe cd... Diane wordt uh, begeleid door Anthony Wilson op gitaar, John Clayton op bass en Jeff Hamilton op drums. We gaan luisteren naar Almost Like Being in Love. What a day this has been. What a rare Mood I'm in, well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. What's well, almost like being in love? All oh, the music of life, see. Like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel, when that bell starts to peel, I would swear I was falling. Swear I was falling. Almost like being in love. Dying the crawl, almost like being in love. In 2019 had ik uh, het uh, genoegen en plezier om een uh, uh, aantal dagen in New Orleans te zijn. En New Orleans is uh, de geboorteplaats van de familie Marsalis. We kennen natuurlijk allemaal Winton Marsalis uh, en misschien zijn broer Jason, uh, maar. Uh, de, de, de Godfather van de Marsalis-dynastie was Alice Marsalis... de vader van uh, uh, Winton en van Jason. Uh, in een mooie cd-winkel daar, want die bestaan nog daar in New Orleans... Uh, met eindeloos veel LP's en cd's, ben ik gaan grasduinen... en kwam ik een cd'tje, uh, kon ik op de kop tikken... van Alice Marsalis, de vader, met zijn trio... En in dat trio speelde Bill Huntington op bas en zijn zoon Jason op drums. Het is een opname uit 2014. De titel van de CD is On the Second Occasion. Uh, Alice uh, overleed vorig jaar op 1 april. Maar we gaan nu luisteren naar een prachtig nummer van het Alice Marsalis trio. Things You Never Were. dat was Alice Marsalis met zijn trio. Dat was Alice Marsalis. Hij begon eigenlijk even opnieuw. En dat zetten we even snel stop. Want we gaan nu luisteren naar Frits Landesbergen. Frits Landersbergen, begenadigd vibrafonist en drummer. Uh, treedt op in vele uh, bezettingen. Uh, hij uh, treedt vaak op met de West Coast uh, Band van uh, Nanook Brassers... als solist op de vibrafoon. Hij heeft zijn eigen trio. Uh, hij treedt op met uh, grotere bezettingen, zoals in het Eerste Uur... het Sextet, waar ik een nummer van draaide. Maar hier uh, is hij helemaal solo. Dat komt van het uh, nummer van de CD, de Doelen Sessions, uit 2009... En hier horen we Frits op zijn eentje met het nummer Stardust. ZFM Yes. Ja, en dat was Fris Landersbergen met Stardust. Uh, George Shearing, begenadigd pianist, van geboorte af blind... maar net zoals uh, andere blinde pianisten, denk aan Ray Charles... een fantastische muzikale carrière... Geboortig uit Engeland... maar al snel naar de Verenigde Staten vertrokken... en daar in diverse bezettingen... een fantastische carrière gehad. George Shearing Quintet... Uh, George Shearing Trio... you name it. Hier is een cd uit 1980... op Concord... die heet Two for the Road. En dat betekent dat er maar twee artiesten... hier optreden. Dat is George zelf... en... Zijn uh, uh, tweede kompaan op deze cd is Carmen McRae. Van dus deze cd, To For The Road, gaan we luisteren naar Gentleman Friend. of the trend look what I found me I found myself a gentleman friend the sunny skies seems like it never will end long as he's around me I'm referring to my gentleman friend it's kind of kissing But we should do the little bit of the show. we want, but The web show up better. The dooden did not eat do. do we are bum bum bum Show bum bum do bum bum bum bum bum bum to a tee, what I've been missing in the used to be I am getting frequently and so goodbye Ja, dat was Carmen McRae begeleid door George Shearing. <tiek> Dan heb ik nu klaarstaan een nummer van Jerry Mulligan. Uh, het is uh, de filmmuziek uit de film 1958 I Want To Live. Een uh, cultfilm kan je wel zeggen. En Johnny Mandel componeerde de muziek voor deze film. En uh, het jazzcombo van Jerry Mulligan bracht die muziek ten gehoor. Behalve Jerry op bariton horen we Bud Shank op sax en Fluit... <coughs> Art Farmer op trompet, Frank Rosolino op trombone... Pete Jolly op piano, Red Mitchell op bas, Shelly Mann op drums. Luistert u naar Frisco Club.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 We'll Dat knalde, dat dacht ik wel even, uit uh, Jerry Mulligan... met de muziek uit de film I Want To Live. Het nummer heette Frisco. Uh, we gaan weer terug naar Nederland. En uh, we gaan luisteren naar Greetje Kouwveld. Greetje Kouveld, hele goede zangeres, uh, nog steeds uh, actief, dacht ik. Wordt hier begeleid door nog zo'n Nederlands icoon... Ak van Rooyen op Vlugelhoorn... Jan Menu op bariton sax. Maarten van der Ginte op gitaar. En Jan Voogd op bas. Het nummer komt van de CD A Song for You. En het nummer wat Greetje gaat zingen is getiteld You Turned the Tables on Me. You turned the tables on me.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 But now if you'd come, I'd welcome anything from The five and ten cent store you used to call me the top You put me up on a throne Then let me fall with a drop Just like the sting of a bee, you turn the tables on me yeah. ...dit... On me. En als ik op mijn horloge kijk, dan zie ik dat het alweer zes voor elf is. en dat betekent dat we alweer toe zijn aan het laatste nummer van deze twee uur jazz van ZFM hier in Zandvoort. Ik heb als laatste nummer gekozen voor de Amerikaanse jazzorganist Jimmy Smith. Jimmy Smith die speelt op de Hammond. B3. Dat was zijn uh, favoriete uh, orgel, wat hij bespeelde in combinatie met een leslie box. En dan krijg je dat typische Jimmy Smith-geluid. Van de CD The Cat Swings Again gaan we luisteren naar Things Ain't What They Used to Be. En waarin uh, Jimmy begeleid wordt door Her uh, Edward Hernandez op de Noordsaks. Phil Upchurch op gitaar en Matt Marizuki op drums. Een opname uit april 2001. Jimmy Smith, Things Ain't What They Used To Be. Graag tot een volgende keer.